1 uur. Het NOS-Journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Duizenden en duizenden mensen waren bij de laatste audiëntie van de paus. Ook Nederlanders. 30 april wordt één groot koningsfeest in Amsterdam. En Bersani wil een minderheidsregering in Italië. Op de meeste plaatsen is het bewolkt. In het noordwesten en noorden is steeds meer zon en het wordt 3 tot 5 graden. Blijf droog komende dagen vaker zon, ook dan droog. En het wordt middags 5 tot 8 graden. En s'nachts is het rond het vriespunt. Op het zon over grote Sint-Pietersplein in Vaticaanstad heeft Paus Benedictus voor het laatst een audiëntie gehouden. En er waren uit de hele wereld gelovigen naartoe gekomen. Onder wie ook een aantal Nederlanders, zoals Sander Harperink. Wat was het dan, Sander? Ja, de, de laatste keer. Emoties rondom ons heen. Heb jij ja. ook een emotioneel moment? Nou, ik moet wel bekennen als je hier zo staat met al die mensen... en de pauze rijdt aan je, aan je voorbij, dat doet gewoon iets met je. En, uh, wat dat betreft wel een, uh, even een uh, kort emotioneel moment, absoluut. Ja. Is het dankwoord? Wat viel jou op? Wat, wat vond jij ervan? Nou, ik vind het heel mooi dat het uh, ingetogen is. Dus uh, niet te veel... Uh... Uh, eigenlijk aandacht die hij daaraan besteedt. Het, het gaat niet om hem. Het is gewoon uh, de laatste keer dat hij de audiëntie is. En. Uh, ja, dus eigenlijk net als altijd. Alleen dus toevallig de laatste keer. En uh, hij dankt iedereen. Dus dat is, dat is heel mooi uh, om, om te horen. Hoe heb je het beleefd om hier tussen al die tienduizenden anderen te staan? Om hierbij te zijn?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 En je ziet dat uh, al die mensen hier daar, ook daarin beantwoorden. Dan, uh, ja, dat, dat is echt een opsteken. Een steuntje in de rug voor de Nederlandse katholiek. Ja, absoluut. Dat je minder absoluut. eenzaam voelt, zoals je in Nederland zou kunnen voelen. Ja, zeker. Ja. Ja. Het eindigt de bijeenkomst met uh, onze vader in het Latijn en daarna een zegening. Waarna er gescondeerd werd Benedetto, Benedetto en ge ge geapplaudisseerd. Maar dat hield niet lang aan. Hè? En nu, het is net voorbij, stroomt het plein meteen ook alweer leeg.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 Verslaggever Matthijs van der Wiel in gesprek met Sander Harperink... een van die Nederlanders dus daar op het Sint-Pietersplein. Rob Zoutberg, onze correspondent, die, die was er ook. Zag jij veel emotionele tafrelen daar ook, Rob? Want het was de laatste keer. Ja, nou, ik denk, wie zocht naar emotie dat hij het moeilijk had? Dat zag je, althans waar ik stond, zag je dat niet goed. Uh, wat mij vooral opviel was hoe strak het was georganiseerd. Het plein was helemaal vol, maar daaromheen kon je eigenlijk nog heel goed lopen. Het stond die Via della Concilazione, weet je, die hele lange weg naar Pietersplein toe. Daar kon je gewoon nog verder goed bewegen. Uh, emotionele taferelen heb ik niet gezien. Je moet misschien zeggen dat dit gewoon een goed georganiseerde laatste audiëntie was. De paus wilde er niets bijzonders van maken, nou, misschien is die opzet ook wel geslaagd. Want het was gewoon eigenlijk zoals andere keren. Al wist natuurlijk iedereen wel, wel, wel dat dit de laatste keer was. Wat was zijn uh, boodschap op die laatste audiëntie? Ja, iedereen luisterde natuurlijk heel goed wat de paus daar nog te zeggen had. En de paus zei eh, tegen de gelovigen die daar stonden... He, toch bijna dat plein, he. wel 200.000 mensen wordt er nu geschat. Ik ben geraakt, ik zie de levende kerk. Ik dank u voor het komen in deze grote aantallen... op deze laatste algemene audiëntie. Ik ben echt heel erg geraakt. Ik zie dat de kerk leeft. Uh, hij dankte daarna nog de schepper voor het mooie weer... En zei dat hij ook niet geloofde dat de kerk een zinkondschip schip is. Want nogmaals, hij ziet het als iets levendigs. Dat zag hij op dat moment voor zich. De paus is klaar. Ja, hij is nu... Uh, wat gaat hij doen eigenlijk? Nou ja, de, de, de, de afscheids, uh, het afscheidsfeest zit er nog niet op, als je het zo mag noemen. Hè? Want het is natuurlijk helemaal georganiseerd. Vandaag die audiëntie. Morgen dan nog de begroeting aan de kardinalen. Let wel, de mensen die uiteindelijk zijn opvolger... nog voor het aanstaande Pasen willen aanwijzen. Daar de ontmoeting mee. En dan morgen, morgenavond om vijf uur, dan is het echt voorbij. Dan zal hij wegvliegen met een helikopter vanaf het Sint-Pietersplein. En ga, vliegt hij naar het buitenverblijf Castel Gandolfo om om acht uur klaar te zijn voor het gebed daar. Rob Zoutberg in Rome. Bij schietpartij in een houtbedrijf... in de Zwitserse plaats Mensnau bij Luzern... zijn enkele mensen gedood. Zwitserse media melden drie doden. En er zijn ook zwaar gewonden. schietpartij zou zijn geweest in de kantine... rond 9 uur vanochtend. En het is nog onduidelijk wie er heeft geschoten... en wat de aanleiding is. Dat houtbedrijf in Zwitserland, Kronospan heet het... maakte vandaag bekend dat het de fabriek in Mensnau gaat reorganiseren. En de reden wordt gegeven een tekort aan hout door de slechte herfst. De Zwitserse hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar die fabriek. In het centrum van Steenwijk woedt een grote brand in een horecapand. Het dak van het monumentale pand is verwoest door de vlammen... en het is niet bekend of er gewonden zijn. Op het moment van de brand was de zaak open. En verslaggever Tom van het einde van de RTV Oost was snel te plaatsen. Er is uh, ontzettend veel rookontwikkeling. Uh, en dat betekent dat eigenlijk het hele centrum van Steenwijk op dit moment op slot zit. Uh, het marktplein, dat moet je je voorstellen, is het belangrijkste gebied van het winkelcentrum. En alle straten daaromheen... Die wordt op dit moment gebruikt. Zwolle straatjes voor de aanvoer van brandweertroepen, voor de politie... om alles onder controle te houden. Dus eigenlijk zit op dit moment het hele centrum van Steenwijk op slot. Alle winkels hebben de deuren gesloten. En alles wordt dus in het werk gesteld om de rechter te redden. Ja, de kapant heet de rechter, omdat daar ooit een rechtbank was gevestigd. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Italië wil de leider van centrum links, Bersani, een minderheidsregering vormen. En daarmee zou hij voorlopig niet willen ingaan op de oproep van ex-premier Berlusconi om een grote coalitie te vormen. Volgens Italiaanse media werkt Bersani aan een minderheidskabinet met een programma op hoofdlijnen en een beperkte regeerperiode. En daarbij zou hij steun zoeken bij de protestpartij van cabaretier Grillo. De Italiaanse politiek is in een impasse geraakt... nu centrum-links in de Italiaanse Tweede Kamer een krappe meerderheid heeft... waarin de Senaat wordt geconfronteerd met een rechtse overmacht. Er komt geen onderzoek naar de manier waarop ex-provo Roel van Duin... in de gaten is gehouden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Van Duin had minister Plasterk om zo'n onderzoek gevraagd... maar die voelt daar niet voor... De BVD, de voorganger van de AIVD, heeft vandaan jarenlang gevolgd. En de ex-provo kreeg in 2011 na nou lang procederen inzage in zijn dossier. Maar vandaan wilde ook dat er een onderzoek zou komen. Hij verwees daarbij onder meer naar een rapport van de Nationale Ombudsman, die kritisch is over de werkwijze van de BVD.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 S'avonds willen we daar een koningsbal organiseren. Dat moet een gevarieerd programma krijgen met kunst en cultuur. Dat past bij de plechtigheid. Al die voorzieningen en festiviteiten kosten natuurlijk wel geld. Wij hebben gisteren in het college de begroting vastgesteld. Dat is natuurlijk nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar we zullen uitkomen, denken we, op zo'n 7 miljoen euro. 7 miljoen euro. Geld dat niet alleen door de gemeente moet worden opgebracht... maar ook het Rijk en sponsors zullen een bijdrage worden gevraagd. Al met al moet het een open, veilige en ongestoorde dag worden... waar iedereen kan komen. Maar... Iedereen is van harte welkom in Amsterdam. Maar als je het nou echt heel goed wil zien... dan kan je misschien het beste voor de televisie thuis gaan zitten. Burgemeester van der Laan, er zal trouwens ook ruimte zijn voor demonstranten. Niet op de Dam. De gemeente Amsterdam is nog op zoek naar uh, wat dan een goede locatie is voor demonstraties. Minister Dijsselbloem die is begonnen met zijn gesprekken... met fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Vanmorgen al, toen had hij een ontmoeting met 50-plus-voorman Krol... en daarna sprak hij met leiders van de ChristenUnie en de SGP... Slob en Van der Staaij. En hij praat ook in de loop van de dag... met andere fractievoorzitters van oppositiepartijen. Die gesprekken zijn volgens Dijsselbloem bedoeld... om over het proces, zoals hij dat noemt, te praten. Er is dus niet echt sprake van onderhandelingen. En Dijsselbloem verwacht dat de begroting voor volgend jaar... moet worden aangepast. VVD-fractievoorzitter Zeilstra zei vanochtend dat de VVD er geen moeite mee heeft als dit jaar de 3% niet wordt gehaald, 3% begrotingstekort, maar dat de norm volgend jaar niet mag worden overschreden. En Dijsselbloem, die wilde daar vervolgens niet inhoudelijk op ingaan. Het is voor mij nog net te vroeg, omdat ik morgen pas de cijfers heb en we vrijdag voor het eerste de ministerraad daarover uh, spreken. Als u het goed vindt, ga ik nu naar mijn volgende afspraak. En dan heeft Dijsselbloem het dus over de cijfers van het Centraal Planbureau over de economie. Vertegenwoordigers van Iran, de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad en Duitsland hebben in Kazachstan onderhandeld over het Iraanse atoomprogramma. De Iraanse onderhandelaar was na afloop positief over de gesprekken en zei dat ze realistischer zijn verlopen dan vorige bijeenkomsten. Volgens de Russen kunnen de sancties tegen Iran worden verlicht... als dat land gedeeltelijk stopt met de verrijking van uranium tot 20 procent. En vanaf dat percentage is het maar een kleine stap... tot het niveau dat nodig is voor een kernwapen. Iran wil zover niet gaan. De onderhandelingen gaan verder, begin april. En Iran en het Westen praten al jaren over dat atoomprogramma. Het Westen denkt dat Iran kernwapens ontwikkelt. Iran zegt dat het gaat om energieopwekking... en het maken van medische isotopen. Sport. FC Twente, Kees van Wonderen, is door FC Twente na het vertrek van Steve McLaren... per direct aan de technische staf toegevoegd. De oud van onder meer Feyenoord wordt assistent... van interim hoofdcoach Alfred Schreuder. Voor volgend seizoen worden twee namen genoemd als hoofdtrainer. Bert van Marwijk en Gert-Jan Verbeek. Die laatste heeft heel veel met Twente. En Dan is het wel mooi als je op een gegeven moment trainer wordt in het betaalde voetbal. Dan zijn er een aantal clubs waarvan je zegt... Van nou ja, als ik ooit een keer de kans krijg, heb ik wel de ambitie om bij die club... Uh,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 Zo simpel uh, is het dan volgens Verbeek. In de anderhalve finale speelt Peck Zwolle thuis tegen PSV. De club kwam met personele problemen in de aanloop naar het bekerduel. Nou, de trainer is niet echt ziek. Hij is alleen uh, zijn stem kwijt. Dat, dat is iets wat je verwacht na de wedstrijd. Hè? Naar het, na, na het coachen. En misschien wel na het vieren van, uh, van de overwinning. Maar uh, op dit moment is het dus al uh, voor de wedstrijd. Technisch directeur Gerard Nijkamp was dat. In Zwolle hopen ze dat tegen PSV oude tijden herleven. PEC to the 70s. In 77 haalde PEC de finale van de beker... met Klaas Drost als een van de belangrijkste spelers. En Drost heeft een advies voor de ploeg van nu. Dat je soms uh, nuchter moet zijn. Het, uh, het is een goed voetballende ploeg. Maar je moet, je moet dat ook dat niet overdrijven. En, en, uh, en op tijd de ruimte nemen. Dus een uh, bekervoetbal is bekervoetbal. En dat is een andere manier van voetballen dan competitie, zeg ik. Concentreren en weten dat je tegen PSV speelt. En dat je die gewoon... Uh de loer moet draaien. De halve finales van de beker vanavond 7 uur. Vanaf vanavond 7 uur live op deze zender in Langste Lijn. Het is 14 over 1, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De paus heeft de gelovigen bedankt voor het begrip dat hij ermee ophoudt. Burgemeester van der Laan wil op 30 april de menigte in Amsterdam zoveel mogelijk spreiden. En in Italië wil de leider van centrum links, Bersani, een minderheidsregering vormen. Dus geen grote coalitie zoals Berlusconi wil. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van Lunch met Jurgen van der Berg. Cheap tickets, boek je razendsnel op cheaptickets.nl Expert is 45 jaar en dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een 1, 1.400 toeren wasmachine met 7 kilo vulgewicht en systeem voor de laagste prijs van Nederland. 799 euro. En met 150 winkels zijn we altijd vertrouwd dichtbij. Ja, Expert begrijpt het. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch Al met Feyje Dillema. Die werkte jarenlang voor de voedsel- en warenautoriteit... en adviseert nu gemeenten over het toezicht op de drank- en horecawet. Daarover debatteert de Tweede Kamer ook vandaag, dus dat komt mooi uit. In de praktijk speelt zich deze week af in de wereld van de plattelandsjongeren. Verslaggever Ingrid Koning is op de boerderij van Suzanne... en maakt daar iets heel bijzonders mee. Kijk dan een pootje. Oh. Zie je, En er heeft er twee, dus dat is goed. Twee voorpoorten. En zo'n kalf ligt er als Superman eigenlijk in. Zo. Nou, dat is de kop. Dit is het mooiste wat er is, hè? En om half twee is stand.nl. In 2014 moet Nederland weer aan de 3%-norm voldoen. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? En zo er bestaat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doet, doe het met Hekje standpunt. Dit is Radio 1. De werklunch. De Tweede Kamer debatteert vandaag ook nog over de nieuwe drank- en horecawet. Gisteren ook al. Daarin staat dat jongeren pas vanaf hun achttiende alcohol mogen drinken. Veijer Dillema werkte jarenlang voor de Voedsel- en Warenautoriteit... ...controleerde in die hoedanigheid alcoholdrinkers op hun leeftijd. En nu adviseert hij gemeenten over toezicht op de drank- en horecawet... ...en hij traint ook nog eens een keer nieuwe toezichtshouders. Meneer Dillema, hartelijk welkom. Ja, dank u wel. Uh, ja, de Tweede Kamer, uh, daar is nog geen overeenstemming. Hè? De VVD wil de leeftijdsverhoging nog eventjes uitstellen. Wat verwacht u eigenlijk dat de uitslag zal zijn? Nou, ik verwacht wel dat hij, dat hij wel door zal gaan. Uh, op welke termijn, dat weten we nog niet, maar er is al, al heel lang sprake van dat de leeftijdsgrens naar 18 zal gaan. Dus ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat hij uh, door zal gaan. Wow. Ik, ik begrijp, je hebt een dochter van 16, hè? Ja, klopt. En uh, die zit het balen nu ofzo, of zo? Uh... Nou, het is voor, uh, voor die kinderen is het natuurlijk wel een, uh, een probleem. Ja, niet alleen voor mijn dochter natuurlijk, maar voor alle kinderen die uh, op dit moment 16 uh, zijn, uh, of voor de kinderen die uh, net 17 zijn geworden. Als de het wetvoorstel doorgaat en we gaan op 1 januari met de leeftijdgrens naar nou, 18 jaar, uh, ja, is het voor zulke kinderen natuurlijk wel een probleem. Uh, een klein probleem. Ja, nou ja een probleem. Ja, maar het ook? Het is ook betrekkelijk, natuurlijk. Nou ja, aan de ene kant wel, maar uh, kijk, u moet zich ook voorstellen dat er straks ook uh, café-eigenaren of horeca-eigenaren zullen zijn die uh, uh, bij zichzelf, denk ik, wil dat gedoe met uh, schenken onder de 18. Uh, dat probleem wil ik voorkomen, dus ik ga mijn leeftijdsgrenzen, mijn toegangsleeftijd uh, uh, ophogen naar 18 jaar en dan creëren we met z'n allen het probleem dat de 16- en 17-jarigen nergens terecht kunnen. Waarbij je dus uh, ja, openbare orde, problematiek, hokken en keten, uh, hangplekken en dat soort... Uh... Dan gaan ze terug naar dat soort uh, ja, maatregelen, ja, dat, ja, dat, ja, dat dat, dat, dat ben ik wel voor, ja. Uh, ja. Maar, want vindt u het nou wel he, of niet goed eigenlijk dat die uh, leeftijd wordt opgehoogd? Ja, qua volksgezondheid vind ik het een heel goed, uh, heel goed idee. Uh, uit onderzoek is wel gebleken dat, uh, dat je hersenen pas op je 22 e 23ste helemaal zijn volgroeid. Dus ja, hoe later je begint met drinken, hoe, uh, hoe beter het eigenlijk is. Ja, eigenlijk niet drinken is nog beter. Maar uh, uh, hoe later je begint, uh, hoe beter het is. Maar... Uh ja, ik ben wel bang dat de, dat de jongeren beneden in de 18 straks in een soort valkuil terechtkomen. Nou, even naar wat u eigenlijk altijd gedaan hebt. U traint nu eigenlijk inspecteurs hè, ja, om klopt. op te letten hoe, hoe dat dan allemaal gaat in de praktijk. Ja. Um, waar moeten zij op letten als ze die controles uitvoeren, die inspecteurs? Nou, de. de He, je moet een hele goede inschatting kunnen maken van ja, hoe oud zijn, uh, zijn die jongeren uh, eigenlijk? Hoe, hoe nou, oud zijn ze lastig eruit? Tegenwoordig. Dat is heel moeilijk, uh, inderdaad. Nou, er zijn wel wat, uh, wat trucjes uh, voor, natuurlijk. Oh, je, je kan aan uh, bepaalde leeftijd. Uh, en we hebben een heet dat dan. Dat is kleding, uh, uh, lichaamstaal, uiterlijk en gedrag. Nou, je kan aan de kleding zien, aan de lichaamstaal, het uiterlijk, he, jeugdpuisjes uh, en het gedrag. Uh, uh, meisjes van 14, 15, 16, die giechelen. Uh, uh, die hebben wat zenuwachtige trekken, terwijl uh, kinderen van 18 dat juist weer niet hebben. Dus ja, er zijn wel wat, uh, wat trucjes voor. Nou, uh, veel gemeenten zijn pas net begonnen met die controles. Uh, sommigen moeten daar nog mee uh, beginnen. Waar moeten ze aan beginnen? Uh, wat, wat is de eerste... Nou, je moet eerst binnen je gemeentes kijken van, uh, ja, wat voor uh, ben ik een risicogebied? Hè? Niet iedere gemeente is gelijk. Uh, als je een, uh, um, ik, bijvoorbeeld een gemeente ter Schelling waar heel veel jongeren uh, op vakantie gaan, of Renesse bijvoorbeeld... Ja, die heeft een hele andere problematiek dan de gemeente Westerveld... in Drenthe, bij wijze van spreken, of, uh, en waar de gemiddelde leeftijd hoger, uh, hoger ligt. Nou, dan moet je eens kijken naar de, de dichtheid van de alcoholverstrekpunten... Uh, op basis daarvan maak je een soort uh, risicoanalyse. En dan pas kun je uh, kijken voor jou hoeveel toezicht uh, ga ik hierop loslaten. Uh -huh. en, en is het zo dat die inspecteurs dan uiteindelijk gewoon uh, ja, tussen de jongeren lopen? Uh, ja, en, en... ja. Maar vallen maar... ze dan niet op? Want ook, ook, ook giechelen die meisjes dan. Die zien toch wel dat daar een man met een gleufhoed staat. <laughs> ja, nou, we hebben niet uh, de toezichthouders <laughs> hebben niet per definitie een gleufhoed over een lange regenjas aan. Maar uh, het is wel, uh, uh, ik heb tot uh, twee jaar geleden, ik ben nu 41, topmaatst. 39-ste dus heb ik me nog uh, uh, heel openlijk bewogen in de discotheken. En zonder op te vallen. Dus uh, ja, dat is ook een, uh, een stukje uh, kwaliteitseisen die je stelt aan de, aan de toezichthouder. Had u ook tipgevers in de groep zelf? Jongeren die af en toe even belden? Uh... Nou, dat niet zozeer. Maar je moet wel als, uh, als toezichthouder heel veel trends moet je in de gaten uh, houden. Uh, Facebook, Twitter. Uh, uh, wat zijn de muziektrends voor die jongeren? Het scheelt wel dat je dan een dochter hebt in die leeftijd ja, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk, daar krijg je ook wel wat informatie. Uit, maar uh, ja, je moet je heel makkelijk en openlijk uh, kunnen bewegen in, uh, in bepaalde groepen. Ja. Nou, is de grens denk ik tussen 18 en 16, dat is, dat is nog wel lastiger vast te stellen. Ja, nou dat is inderdaad ook. Uh, dat is een van de dingen. Maar ook uh, de doelgroep wordt natuurlijk veel, uh, veel groter. Hè. De groep tussen, nou, kinderen van 0 zullen het niet zoveel uh, makkelijk krijgen. Maar uh, tussen de 0 en de 16, of tussen de 0 en de 18, daar zit een heel groot. Uh, uh, verschil tussen. Dus uh, de controleurs straks, die krijgen uh, met flink een aantal meer mensen te maken dan dat ze nu te maken hebben. Nou. Ja. Um, ben Luiks, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt een aantal kroegen in Leiden, uh, de Oude Harmonie, uh, de Hut noem ik even, daar komen veel jongeren over het algemeen. Ja. Um, als dit allemaal doorgaat, he, dan verliest u dus de helft van uw klanditie. Nee, Zo erg is het gelukkig niet. Nou ja, een groot deel, laat ik het zo zeggen. Nee, goed. We praten over de zaterdagavond, wat... Ik hoor jullie zo praten, maar er is wel één avond... wat er nog tegenwoordig waar de jeugd op afkomt, en dat is de zaterdagavond. En dan hebben wij in de harmonie bij wijze van spreken... boven zit de jeugd en beneden is altijd al ouder geweest. Mm -hmm. Dus daar hebben wij al een heel verschil in aangebracht. Maar het is inderdaad een probleem wat, wat uh, meneer ook aanvoert. Wat ga je doen met die groep die uh, straks... Uh, ik denk dat er een heleboel eigenaren zijn die gewoon zeggen... Joh, ik wil die problematiek niet hebben... Die gaan we lekker weigeren, dus het wordt 18. Ja. Nou, waar komt de jeugd terecht? Ik zeg ook al jaren, die komt op straat terecht, ja. wat we nu ook al zien. En bent u daar al uit? Gaat u een bordje op de deur schroeven, uh, 18 jaar en ouder? Nou, wat wij al gedaan hebben, dat is heel wat anders. Uh, de jeugd die, die kan bij ons eerder nog binnenkomen vanaf 16. Ten eerste, ik, ik zie het hele probleem nog niet zo erg zitten. Want iedereen die bij ons binnenkomt, die moet zich in, identificeren. Alleen, ik zeg ook heel eerlijk... Wij halen minimaal per week 15 tot 20 kaarten, die scheuren we zo voor de ogen, want mm -hmm. daar klopt niks van. Dus ik denk ook dat er een taak aan de ouders ligt, dat als ze ergens komen met bewijzen dat ze zo oud zijn, dat het ook klopt. Maar dat zijn nagemaakte ID-kaarten? Allemaal nagemaakte kaarten. Ah, ja. Ja. Dus die haalt en dat er sowieso is de laatste uit. twee, drie jaar al aan de gang hoor. Ja. Um, ja, wat gaat, wat, even, wat gaat die leeftijdsverhoging dan voor, want juicht u het nou toe of niet eigenlijk, dat het van 16 naar 18 gaat? Nou ja, toejuichen doe ik het niet, want ik zeg gewoon, het probleem wordt erger. Ja, u krijgt nu krijg op straat, we op de straat allemaal. Ik blijven uh, ja. heulen, dat ja. ze lekker naar de avondwinkels lopen, daar de drank halen, en gewoon op andere hoeken gaan staan, en vervelend voor je tent staan doen. Ja, dus in die zin uh, geen verbetering? Ik denk niet dat het een verbetering wordt. Dat zal de toekomst moeten uitwerken. Ja, laten we zeggen, voor de volksgezondheid misschien wel, maar uh, voor dit soort zaken uh, totaal niet. Nee. Uh, goed, nou, dank dat we even naar de telefoon kwam. Ben Luijks, hij is kroegeigenaar in Leiden. Uh, ja, meneer Dillema, uh, u adviseert dus en u traint ook de mensen die die leeftijdsgrens moeten handhaven. Uh, wat, wat vindt u ervan, wat hij zegt uit de praktijk? Ja, dat komt eigenlijk uh, in grote lijnen wel op neer. Hè. Wat, ik, uh, wat ik net ook verteld heb en wat je vaak uh, en wat meneer ook aangeeft. Uh, uh, er zijn heel veel jongeren die met valse idee's uh, in, in omloop uh, uh, zijn. Uh, ook tijdens de training geven wij ook een stukje... Ja, hoe, hoe herken je eigenlijk uh, valse idee's? Uh, we hebben scanapparatuur... Is dat om, een om beetje dat goed te... nagemaakt of is dat echt een kopietje? gewoon nou, het, het, Ze zijn tegenwoordig wel heel, uh, heel makkelijk na te maken. En ja de computertechnologie wordt ook steeds uh, geavanceerder natuurlijk. Dus dat is wel... Uh, ze zijn hmm. soms niet van echt te onderscheiden. Maar uh, ik adviseer inderdaad ook wel altijd om... Uh, uh, de ideebewijzen in handen uh, te nemen en niet... Uh, The <laughs> wanneer je iets gaat tonen dat je dat in de portemonnee laat zitten... maar in ieder geval ook echt het papiertje in handen hebt. Precies, want dan kan je het vaak wel voelen. Of kan je het, of het wel het voelen, is inderdaad. Voelen. Ja. Um, nou ja, het gevaar van dat hij... Dat ik bedoel, het gaat hier over lijden. Uh, ik weet niet eens of ze daar hebben, zuipketen, ah, zuipketen hebben. Dat is, dat is vooral ook op het platteland zo. Maar ja, dat ja. risico bestaat natuurlijk wel. Dat die, die ja. kids daar weer naartoe gaan. Nou ja, en dan lost uh, dat voor die volksgezondheid dus helemaal niks nee, op. Nee, dan maak je eigenlijk het probleem uh, erger. Want uh, ja, dan ben je het hele toezicht uh, ben je kwijt. Of kan de gemeente daar ook controleren? Ze kunnen daar wel controleren, maar uh, ja, op grond van de Wabo kunnen ze daar iets, uh, iets doen. En ze kunnen daar, uh, uh, ja, op het moment dat er alcoholhoudende drank in het spel is. Ja, natuurlijk kunnen ze op. Uh, en we hebben een aantal artikelen in de Drank- en Horrikanwet die je daar die bevoegdheid uh, wel voor geeft. Want uh, je kunt ook zeggen: van laat ze nou lekker in die cafés komen. Uh, dan weet je in ieder geval waar ze zijn. Ja. ja. Ja. En dan kan je daar de controles op... Ja, precies. Dan is het uh, uh, toezicht vanuit uh, hand, zeg maar... ook vanuit de horecaondernemer, is uh, uh, gereguleerder... dan dat je dat uh, in de anonimiteit stopt. Ja. En de voedselwarenautoriteit deed, uh, deed die controles altijd. Uh, nu moeten de gemeenten dat zelf doen. Ja, Hebben die daar de mensen voor... Uh, nou, voorheen was het uh, zo landelijk binnen de Voedsel en Warenautoriteit... waren er uh, uh, in mijn tijd een 30 tot 40... en later is het opgeschaald naar uh, ongeveer 80 uh, toezichthouders. Uh, verdeeld over 400 gemeenten. Nou, dat is uh, één toezichthouder voor uh, nou, tien gemeenten, uh, zeg maar. Kan dat? Uh, nou, het is wel heel krapjes, inderdaad. Dus de... Uh, Pakans, maar de, de naleving, hè, de, de preventie, was natuurlijk veel lager dan, oh. uh, dan dat het nu is. Eigenlijk wat we met het roken ook hebben gezien. Hè? Er zijn gewoon cafés die de asbakken op tafelen bestaan. Omdat ja, ze weten ja, dat er maar dat er zo niet gecontroleerd ge ja. wordt. Uh, we hadden in uh, bijvoorbeeld in Leeuwarden... Ik ben een uh, post-projectleider uh, drank- in uh, gemeente Leeuwarden geweest. Uh, daar hebben we een straat waar heel veel jeugd uh, kwam... Op een uh, vrijdagmiddag ging al de jeugd van 13 en 14 ging stappen daar in die straat. Nou, in het begin uh, schreven we daar regelmatig boetes uit. Maar op een gegeven moment wist men dat jij uh, regelmatig kwam. Dus uh, de naleving ging ook omhoog. We doen bijvoorbeeld jeugd- en alcoholonderzoeken voor uh, uh, gemeenten. Gaan we met een soort mystery kits, uh, wij noemen het dan jongproefonderzoek... Uh, gaan we met jongeren van 14 en 15 door een gemeente om te kijken hoe makkelijk een jeugd aan alcohol komen. Lokjongeren inderdaad. En uh, bij een gemeente waar uh, de gemeente toezicht uh, had. was de naleving 67,5%. En bij een uh, gemeente waar uh, de VWA destijds controleerde. was de naleving 8%. Procent. Dus daar zit een heel. Uh, dus ik denk ook wel uh, dat het toezicht door de gemeente. veel effectiever is dan dat je het. Uh, uh, dan dat het destijds was. Ja, ja. Omdat je het ook uh, intensiever kunt doen. Je kunt de foute bedrijven er nu uh, uit gaan pikken... Ja. of de, de, over, de reguliere overtreders. Mag uw dochter nou thuis vaker een drankje drinken? Uh, ja, ja. Ja, dat is wel een gevaarlijk antwoord natuurlijk. Ja. Maar het is, inderdaad ja, het wel, het is wel, wel, ze zit wel in de, uh, in de categorie dat ze, het, uh, dat ze het mag kopen. Inderdaad. Dus ja, uh, dus ja uh, wel onder voorwaarden natuurlijk. Maar, Tuurlijk. Ja. Ik snap het. Dank voor de uitleg hier. Dilema. Dillema is adviseur en opleider op het gebied van de drank- en horecawet. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week is dat Ingrid Koning. Ze werkt mee op een boerderij in de Achterhoek. En dat doet ze omdat aanstaande vrijdag de Gelderse plattelandsjongeren 100 jaar bestaan. En dan is er groot feest waar koningin Beatrix bij aanwezig zal zijn. En om nog even puntjes op de i te zetten was er gisteravond een vergadering van deze vereniging. Hallo allen. Mag ik even jullie aandacht? Van harte welkom hier vanavond in de Bremer. We gaan het vanavond hebben over aanstaande vrijdag. Over het 100-jarig jubileum van plattelandsjongeren Gelderland. En we gaan even het draaiboek doorlopen. Even kijken, middagprogramma van de zaal, de plattegrond. Ook niet helemaal onbelangrijk. Terwijl er druk verder wordt vergaderd... schuift ook de adjudant van de in aan om even alle puntjes op de i te zetten. En dat betekent dat ik weg moet. En daarom stel ik de vraag aan Dirk Roep, plattelandsocioloog van de Universiteit van Wagingen. Wat is nou het belang van dit soort organisaties? De jongeren in de landbouw zijn steeds hoger opgeleid. En uh, kijk de tijd dat de boeren voor dom werden aangezien. En een beetje gek praten die is inmiddels al lang voorbij. De opleiding onder agrarische jongeren uh, neemt steeds toe. Dat betekent dat steeds meer jongeren met een universitaire opleiding... zelfs het bedrijf van hun ouders gaan overnemen. En dat is ook heel erg belangrijk uh, dat er jonge organisaties zijn. Omdat je... De eisen aan het landbouwbedrijf zijn zo hoog... dat je steeds meer vakmanschap moet hebben, kennis moet hebben. En de organisaties spelen daar een belangrijke rol in. En daarnaast leer je ook hoe je om moet gaan met je eigen omgeving. Met burgers, met consumenten. Dat is heel erg belangrijk. Je kunt niet meer alleen maar doen wat je zelf wil. Je moet steeds meer rekening houden met de maatschappij. Nou, daarin spelen aan jonge organisaties een heel erg belangrijke rol. Die organiseren die avonden, cursussen, bijeenkomsten... En je moet ook niet vergeten dat uh, voor je een bedrijf hebt overgenomen zit je vaak twintig jaar uh, soms in een maatschap. In al die tijd ben je eigenlijk nog een jongere. Dus heel veel jongeren zijn vaak tot in in 30 dertigste lid... van een, uh, een agrarische jongerenorganisatie. Robert, hoe laat komen de genodigden eigenlijk binnen? De genodigden komen om half twee binnen. Dat zullen we ook zien in het draaiboek. Als de genodigden binnenkomen, komen ze via de hoofdingang binnen bij de entree. Goed, uh, wat is er? zo? Stem het even goed met Jasper af. Ja. Jasper is die dag de coördinator... Of is hij sowieso al? Maar alles wat er is, alles met Jasper afstem. De vergadering is afgelopen en we zijn weer terug bij de boerderij van Suzanne in Aalten. Het is uh, rond 11 uur in de avond. We gaan slapen. Uh, ja, dat dacht ik ook. Maar ik loop de stal in en de moeder moet een koe een kalf krijgen. Dus uh, die moeten we even helpen. Wat kan ik doen? Wil je er overal aan? Of, uh... Heb je er eentje? Oh, je hebt een vieze handen? De moeder komt er ook bij. Volgens mij gaat het gebeuren. Ik geloof het ook, ja. Er wordt nu een grote tang bijgehaald. Wat is het precies? Oh, waterkrik noemen ze dat. Ja. Dan pak ik de pootjes. Je gaat nu in de vagina naar binnen en haal je echt de pootjes eruit. Ja. Hier, als jij het touwtje wilt trekken? Lukt dat of lukt het niet? Wacht ja, even hoor. <laughs> dat is heel glibberig. Ik trek nu oh hij trek terug. Dat betekent dat hij ligt. Oh. Maar ik ben zo bang dat hij terugschiet. die poot. Ja, dat niks. Harder trekken denk ik hè. Uh. Kijk dan een poosje. Oh, Zie je, En heeft er twee, dus dat is goed. Twee voorpoorten en zo'n kalf ligt er als Superman eigenlijk in. Zo. Nou, dat is de kop. Iedere keer als de koep is, dan trek ik weer En dan nou moet je van de andere kant trekken. Ja, voorzichtig. Hoppa, komt ie hoor. Dit is het mooiste wat er is, hè. Na zo'n vergadering en dan kom je thuis en dan uh, kun je dit nog even meer maken. Dit is waarom je boerin wilde worden. Ja, dit is uh, echt het mooiste van het vak. Het is een meisje. En hoe gaat ze heten? Nou, ja, ze mag naar jou heten. Nou, fantastisch. We hebben een Ingrid 1 ter wereld gezet samen. Ja, ja mooi. Teamwork. Ja, echt teamwork, ja. Een reportage gemaakt door de originele Ingrid Koning. Waar dus nu ook een versie van bestaat. Uh, morgen meer over dit uh, onderwerp. De plattelandsjongeren dus. Zometeen is er stand.nl. Um, in 2014 moet Nederland weer aan de 3%-norm voldoen. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu is het laatste nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Er komt geen onderzoek naar de manier waarop ex-provo Roel Van Duin in de gaten is gehouden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Van Duin had minister Plasterk om zo'n onderzoek gevraagd, maar die voelt daar niets voor. De BVD, de voorganger van de AIVD, heeft Van Duin jarenlang gevolgd. En de ex-provo kreeg in 2011 na lang procederen inzagen in zijn dossier. Maar Van Duin wilde ook dat er een onderzoek zou komen en dat komt er dus niet. Wij schietpartij in een houtbedrijf in de Zwitserse plaats Menzau... bij Luzern zijn enkele mensen gedood en ook zijn er zwaar gewonden. Zwitserse media melden drie doden. Het is nog onduidelijk wie er heeft geschoten en wat de aanleiding is. Het houtbedrijf maakte vandaag bekend dat het de fabriek in Menzau gaat reorganiseren. In het centrum van Steenwijk woedde grote brand in een horecapand. Op foto's is te zien dat het dak van het monumentale pand verwoest is door de vlammen. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Buurtbewoners krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En vliegmaatschappij Ryanair mag concurrent Lingus niet overnemen van de Europese Commissie. Die is bang dat Ryanair een te machtige positie krijgt op 46 vliegroutes. Volgens de Europese Commissie kan dat leiden tot hogere prijzen voor de reizigers. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. De coalitiepartijen VVD en PvdA gaan dit jaar niet extra bezuinigen... om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. De VVD heeft de heilige 3 norm voor dit jaar losgelaten. De economie is te broos op dit moment, vinden de liberalen. Voor 2014 ziet het er beter uit... en daarom moet in dat jaar wel weer aan die norm worden voldaan. PvdA-leider Samson beschrijft het zo.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 Ik ga erover doorpraten met Willem Vermeend, oud-staatssecretaris voor de PvdA. Voor Financiën was hij dat. En uh, hij is tegenwoordig hoogleraar Economie aan de Universiteit van Maastricht. Dag meneer Vermeend, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Daar komen de keuzes. Nederland struikelt over de eigen strenge EU-begrotingswensen. Ja. Dijzelbloem heeft het CDA en D66 hard nodig de komende tijd. Ja. Morgen wordt een zwarte dag voor het kabinet. Uh... De aarslik, Kazel. Nou ja. U wou zeggen, want er liggen ook kansen? Ja, er liggen ook kansen, ja. Nou, dan mag u dat zo meteen eens even uitleggen. Okay. Maar ik noteer hem als een ja, uh, okay. ja en of nee. Ja. Um, dan uh, de uh, stelling. en uh, Ik roep onze luisteraars op ook om te reageren. 2014 moet Nederland weer aan de 3%-norm voldoen. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Komt alles mooi bij elkaar te staan en dan kunnen we straks een mooie tussenstand opmaken. Meneer Vermeent, als u die stelling hoort, zegt u dan eens of oneens? Ik ben het eens met de stelling. Dus wel uh, uh, aan die 3% norm voldoen? Ja, in 2014. Ja. In 2013 dus niet. U kunt leven met die maatregel nu, dat ze zeggen... nou, laat het dan nu maar even los voor 2013. Maar als je kijkt naar Europa, de meeste landen zitten in een recessie. En als je nu verder gaat bezuinigen... dat betekent dat je de economische neergang aan het versterken bent. Dat moet je dus niet doen. Nee, maar is het dan in 2014 anders? Als je kijkt naar de prognoses, ook van Europa die onlangs zijn gepubliceerd, dan mag je verwachten... dat in de tweede helft van dit jaar de economie licht gaat herstellen. Dat zie je ook in andere landen. En dan heb je ook meer ruimte om uiteindelijk te bezuinigen. Ja. Ik, ik vraag het u maar eens even op de man af. He. Gaat het nou slecht met Nederland? Nou, het gaat niet goed. Laten we realistisch zijn. We waren optimistisch, maar wij zijn een handelsland. We hebben echt Europa nodig en de wereldhandel hebben we nodig... En dat valt allemaal tegen. En ja, daar krijgt onze export krijgt een probleem. De binnenlandse vraag is bijna nul. En mensen zitten allemaal op de, op, de, op de nul of op de minlijn. En dat is al enkele jaren het geval. Dus je ziet op het ogenblik dat de mensen veel minder besteden. De overheidsuitgaven, die ook de economie kunnen stimuleren, daar wordt fors op bezuinigd. De bouw ligt op zijn gat. Ja, en uiteindelijk zitten we daardoor in een krimp. Ja. We hebben Europese cijfers gezien, dat kwamen ja. op 3,6 procent. Nou ja, morgen dus die CPB-cijfers, dat zal daar toch niet heel ver vandaan zitten lijkt me. Nee, over het algemeen is het zo, dat is mijn eigen ervaring, dat wordt toch vaak afgestemd. Uh, met, met Europa, uh, die, die contacten liggen er. Dus ja, we kunnen er uh, vergif op innemen... dat het Centraal Planbureau morgen zal constateren... dat we de 3% niet halen. Nee, En ook niet een klein beetje eroverheen, maar dus... Uh, nou we gaan ja. er overheen. Ja, overheen. Ja. Dus ja, hoe, hoe ernstig is dat nou? Uh, dat zou ernstig zijn, uh, vooral voor Nederland. Op Nederland is altijd opgesteld het gidsland. We hebben altijd het vingertje, wij wijzen naar andere landen. Iedereen moet zich houden aan de afspraken. Dat hebben we ook keihard groep in Europa... Maar ja, we worden toch een beetje door de gong gered. Doordat Europa nu zelf zegt dat landen die op de langere termijn stevige maatregelen nemen... die komen in aanmerking voor een uitzondering. En dat staat trouwens in de Europese regelgeving. En daar kunnen wij gebruik van maken. En ik denk ook niet eens dat Mark Rutte het hoeft te vragen. Ik denk dat hij gewoon een briefje krijgt vanuit Europa. Dat Europa heeft geconstateerd dat we op de langere termijn... in ieder geval wel kunnen voldoen aan de criteria van 3% en dat we vooral voor april een stuk moeten inleveren bij Europa... waarin blijkt dat we in 2014 de 3% wel halen. Ja. Um, goed, dus voor dit jaar maakt het dan niet uit. Toch nee. is Dijsselbloem, de minister van Financiën, uh, uw partijgenoot... Is, is nu aan het rondgaan. Hè? Uh, het AD noemde dat al een... Uh, <laughs> ja. wat is het, een, een, een tournee <laughs> een toenees, ja, langs al ja. die partijen. Waarom doet hij dat dan? Uh, dit kabinet zit met één heel groot probleem dat er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer stelt zich op het ogenblik... Dat blijkt dat alles zeer politiek op. Dus hij moet nu al proberen... in de Tweede Kamer een meerderheid te krijgen... voor zijn beleidsmaatregelen die in 2014 ingaan. En daar probeert hij nu steun voor te krijgen. Ja, dus ja. dat betekent hij, ja, dat hij. Gewoon, ja, dat, dat zal toch wijn in de water moeten doen. Ja. RTL meldde het dus in. gisteren dat het gaat om een bedrag van 4 miljard uh, euro. Uh, dat komt er dus allemaal nog eens een keer bovenop. En is dat genoeg? Dat is de uh, als je nou kijkt, uh, stel dat we boven die 3% uitkomen, nou, dan kun je uitrekenen... dat je tussen 3 en 4 miljard uh, zou moeten ombuigen, heet dat. Dat kunnen lastenverzwaringen zijn, dat kunnen ook bezuinigingen zijn. En dan zit je weer op die, uh, op die 3%. Maar ik denk dat je uiteindelijk uh, meer gaat ombuigen. Ik denk dat het kabinet er verstandig aan doet om een pakket te maken... dat enerzijds bestaat uit ombuigingen, maar tegelijkertijd ook uit een pakket... waarbij de werkgelegenheid en de economie wordt gestimuleerd. Want die werkeloosheid loopt buitengewoon fors op in ja. Nederland. Ja, ja zeker. En dus? Nou ja, dat betekent dat je het niet kan volstaan, denk ik... met uh, uitsluitend uh, afspraken te maken over ombuiging. Ik denk ook niet dat de oppositie daarmee akkoord gaat. En ook de regeringspartijen uh, aarzelen. Ombuiging is gewoon bezuinigen. hè? Nee, nee, ombuiging bestaat uit... Het dat dat is Haagse jargon, heet dat. Het zijn Haag, Haagse uh, uitdrukkingen. Ombuiging betekent een optelsom van enerzijds lastenverzwaringen. Ja. En de anderzijds de bezuiniging op de overheidsuitgaven. Ja, nee, maar ik bedoel, lastenverzwaring betekent voor ons allen in de portemonnee ook minder. Dus, dus bezuinigen. Nee. Uh, over het algemeen is het onverstandig om de lasten nog verder te verhogen. Je kan beter uh, zeg maar op de overheidsuitgaven. Uh, slim ombuigen of slim uh, maar bezuinigen, dan dat je de lasten nog verder gaat verzwaren. Ja. Want dat gaat de kosten van de consumentenbestedingen. Maar goed, dat, dat raakt ons toch uiteindelijk ook allemaal. Uh... Uh, hoe te, wet of verkeerd, wij worden allemaal geraakt volgend ja. jaar. Ja. jaar. En dit jaar ook al. Dus mensen die dit horen en die, die nu al aan het uh, rekenen zijn: van nou, wat, wat betekent dit allemaal voor elke maand als ik mijn salarisstrookje weer krijg? Of, of sommige mensen die misschien niet eens een baan meer hebben op dit moment, uh, die, die krijgen dit, uh, die donderwolk ook nog in, in, in het zicht. Ja, dit is uh, psychologisch gezien uh, geen mooi moment. En we staan er gewoon niet goed voor. En daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. En ja, we zullen allemaal de broekriem moeten aanhalen. En daar, dat zal het kabinet heel duidelijk moeten maken. Er is geen reden op dit moment om uh, voor een jouw stemming Helemaal niet. We hebben vanmorgen Zweden van Wijnbergen gesproken. Uh, die zegt, uh, uh, de VVD wil uh, volgend jaar die 2000, uh, die in 2014 die 3% wel weer handhaven. Hij zegt, ja, dat moet je eigenlijk nu nog helemaal niet zeggen. Want eerst maar eens even die CPB-cijfers afwachten. Ja, dat vind ik iets te gemakkelijk. Omdat ook uh, Zweden weet... Uh, dat we natuurlijk wel uh, afspraken hebben gemaakt. Uh, dit kabinet ook, maar vorige kabinetten met Europa over die 3%. Dus laten we nu in ieder geval onze zegingen tellen... dat we in 2013 de dans ontspringen. En hopen in ieder geval dat het uh, de tweede helft van dit jaar wat beter gaat. En ook dat de economie gaat aantrekken. En die, er zijn wel wat lichtpuntjes. En dan heb je dat probleem veel minder in 2014. Bij wie zal Dijsselbloem vooral moeten aanhaken? U zei net al bij de keuzes uh, D66. ja Als je kijkt naar de Eerste Kamer... De Eerste Kamer zou, in ieder geval als de CDA meedoet met het kabinet... dan ben je de BNR. Ja. En, en zijn die u daartoe bereid, denkt u? Nou ja, die zullen wat wensen hebben. Ik heb al gehoord, die hebben natuurlijk een wens op een aantal, uh, aantal gebieden. Uh, die willen ook uiteindelijk, als je kijkt... die willen toch ook dat dat gebeurt aan de oplopende werkloosheid. Ja, En dat kost je geld als je wat aan gaat doen. kan ja, niet anders. Ja. Dus ja, dat, dat, dat, dat blijft natuurlijk een gegogen met allerlei cijfers. We, willen we het beter krijgen, kost ons dat ook weer geld. Ja, dat is het probleem. Uh, nou ja, wat je natuurlijk wel kan doen... En er zal waarschijnlijk, dat, dat, dat hoopt iedereen... dat er toch een sociaal akkoord komt. Achter de schermen wordt hard gewerkt op het ogenblik... Eh, tussen werkgevers en werknemersorganisaties en het kabinet. Het ministerie van Sociale Zaken. Zal ook Asje is daarmee bezig. En een pakket wat afgesproken wordt tussen werkgevers en werknemers... zou in ieder geval kunnen bijdragen aan dat de bouw weer eh, opleeft. En tegelijkertijd ook de werkgelegenheid wordt, ge, dat er, in ieder geval werkgelegenheid wordt gecreëerd... dat er minder banen verloren gaan. Ja. En dat hoeft op zichzelf niet al te veel te kosten... Je kan ook afspraken maken tot om her- en bijscholing. Hè, dat die mensen meer kans op de arbeidsmarkt krijgen. En daar is geld beschikbaar voor in de fondsen van werkgevers en werknemers. En er zitten miljarden in die fondsen voor omscholing en bijscholing. Als die als het ware uh, gebruikt kunnen worden om ingezet te worden. Het is weer een impuls voor onze economie. Ja. Um, Esther Mirjam-Sent, ook collega trouwens van u, hoogleraar... ook partijgenoot trouwens ook voor de PvdA. Uh, daar hebben we even mee gebeld ook vanmorgen. Zij was al door voorstander van bezuinigen... maar sinds Nederland weer voor de derde keer in een recessie zit... heeft ze het idee dat die bezuinigingen niet de juiste weg zijn. Wat vindt u? Nou, kijk, um, dat inzicht uh, is ook bij het IMF nu. Dit is het monetair fonds. heeft een half jaar geleden gezegd dat men voor bezuinigingen was... En is tot de conclusie gekomen op basis van ervaringen in andere landen, maar ook op basis van nieuwe berekeningen, dat het op dit moment buitengewoon onverstandig is om door te gaan met je bezuinigingsbeleid. En dat is heel opmerkelijk, want het IMF is nou juist altijd de voorstander geweest van de broeklim aanhalen en bezuinigen. Ook daar is het inzicht nu dat je uiteindelijk ook een groeiprogramma moet hebben. En ik zie ook in Duitsland. Duitsland is toch eigenlijk de voorstander... van dat je fors moet blijven bezuinigen en ombuigen... dat je staatsschulden omlaag gaan. Ook in Duitsland zie ik in toenemende mate... bij de politieke partijen, dat ze ook aangeven... wij moeten uiteindelijk ook onze groei gaan stimuleren. En Frankrijk is een hele grote voorstander daarvan. Mm -hmm. Er was een, een, een stuk van drie rabo-economen. Uh, die, die hebben iets geschreven over de keerzijde hè, van verder bezuinigen. Um, ik, ik vond opvallend daarin dat ze zeggen van ja, uh, je moet misschien veel geleidelijker naar dat begrotingsevenwicht gaan. Uh, dat is echt geen ramp, zeggen ze. Kijk bijvoorbeeld naar de lage rente op staatsobligaties. Daar hebben ze gelijk in. We hebben, we hebben inderdaad die ruimte, dus ik vond het een heel goed doorwocht stuk. En ze hebben ook gelijk. En dat inzicht, als je nou een, een jaar geleden keek, dan zag je dus een belangrijk deel van de economen en ook inter, internationale instituten en denktanks, die waren van opvatting dat je uiteindelijk moest blijven bezuinigen. En je ziet een enorme kentering, ook in de politiek in Europa... dat men zegt, ja, laten we geleidelijk aan zorgen dat wij de begroting op orde krijgen... en geleidelijk aan ook de staatsschulden gaan verminderen. En de haast die we nu maken, daar maken we onze economie kapot mee. En dat moeten we niet meer doen. Dus ik zie dat dan overal ah. gebeuren. Ik zie het in Frankrijk, maar, ik zie het in Duitsland. Maar zij zeggen ook, die rabo-economen... De, de politici staren zich veel te blind op dat begrotingssaldo voor volgend jaar. En, en u zegt dat eigenlijk ook. In 2014 moet het wel weer naar die 3%. Maar wat, wat zeg ik tegelijkertijd? Dat hangt dan op dat moment af. Je moet nu die afspraak maken, dat weet ik. In 2013 waren we al verplicht om te voldoen aan die 3%. Dus hoe je toch went of verkeerd... je zal wel een doelstelling moeten formuleren... afhankelijk van de economische groei. Stel nu dat de economische groei aantrekt. De allerbeste oplossing voor de problematiek waarin we nu zitten... ook ten opzichte van de staatsschuld en het begrotingstekort... is de economische groei. De geschiedenis leert dat je eigenlijk alleen met echte economische groei... je schulden kan verminderen. En als die economische groei eraan komt... dan is 2014 niet zo'n groot probleem meer voor Nederland... om onder de drie uit te komen. Dan gebeurt dat vanzelf. Hmm. Extra groei is veel belangrijker dan al die bezuinigingen. Met die jaloers op Dijsselbloem eigenlijk? Ik nee, nou, <lacht> hij heeft een ong ongelofelijke ja, taak op zich genomen. En ja, het is wel een geweldige uitdaging, laten we realistisch zijn. Het is een moeilijke job, maar wel een uitdagende. Dus als die over twintig jaar terugkrijgt, en het lukt hem, dan kan hij zeggen, nou ja, ik ben geen, uh, geen mooi weerzeilig, maar ik heb ook in storm heb ik, uh, Nederland kunnen helpen. Ik heb Nederland mooi gered in 2014. Ja, ja, ja, dit, ja het was, uh, samen met iedereen. Ja, ja wij met z'n allen inderdaad. Ja. Vooral. Uh, goed, nou, we eens kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Vermeet. U blijft meeluisteren, ja, dan kom ik zo meteen ja. graag bij u terug om uh, de reacties door te nemen. Ik kijk even op onze site wat daar gebeurt. Kijk, uh, kijken hoor. bijna 800 mensen gestemd. 33% eens met de stelling, 67% oneens, en die stelling luidt dus in 2014, moet Nederland weer aan de 3 norm voldoen. Stom.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Peter Zwemer uit nieuw -Beijerland. Peter. Ik ben het niet eens met de stelling. Uh, ik vind dat Nederland veel te veel focust op de 3%. En uh, ik mis de ondernemers van Nederland. Waarom nou niet uh, een focus van een visie van over tien jaar staan we daar? Dan moeten we nu misschien even wat meer uh, begrotingstekort voor lief nemen. Maar over tien jaar dan komen we daar weer bovenop. Of over vijf jaar. En misschien dat het dan nu 3, drie, 3,5 of 4 procent begrotingstekort is. Nou en, over een paar jaar zijn we daar weer bovenop. Een soort Marshallplan wil jij, uh, wat, waar de, de percentages uiteindelijk dan na vijf of laten we zeggen tien jaar, uh, dat het dan allemaal in orde is? Ja, volgens in... mij, moet het, volgens ja. mij moet het lukken. In ondernemend Nederland moet dat gewoon te doen zijn. Dankjewel. Stappen.nl. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met René van der Meer in Amsterdam. Ik ben een gewoon burger. Maar het punt is, je moet eens een keer... Uh, is een keer uh, alles uh, uh, wat, wat groter zien en wat langer zien op langere termijn. Want elke keer dat gezeur van, we hebben het ene nog niet gehad en het andere komt er weer aan. En de rente op de staatsobligaties zouden ze moeten verhogen. Er zijn genoeg burgers in Nederland die spaargeld hebben, maar bij de banken krijg je niks. En je zou eigenlijk een gegarandeerd spaarfonds moeten openen. Dat je door het Rijk gegarandeerd wordt. Want elke keer als er een bank failliet gaat, de ABN Amro of uh, zoals met de SNS, dan hoor je van die had toch achtergestelde leningen, die mm -hmm. had toch achtergesteld geld. Er zit genoeg geld onder de mensen. Pardon dat ik dat zeg. Snap je? Een ja, nee, hoofdkleintjes ik snap, ik vind... maken een, uh, toch wel een grote, maar je durft het niet meer bij een bank neer te zetten. Ja. Je krijgt geen rente. En als de Nederlandse staat nou bij wijze van spreken, de rente garandeert, en dan niet voor een paar maanden al het gezeur op het internetbankieren, snap je wat ik bedoel, maar je mm -hmm. koopt bij staatsobligatie voor vijf jaar, dan weet de Nederlandse regering waar hij aan toe is. Ja. Degene die spaart weet waar hij aan toe is. En je kan een naderhand. Het nou. is toch niet iets wat je in een paar maanden oplost. kan je naderen altijd eens kijken, maar nou. je kast wordt de mensen gevuld. Ik ga hem ja. doorspelen aan Willem van Meen deze, deze suggestie... en kijken wat hij daarvan vindt. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, zeg maar. Ja, met uh, Bas Lisee uit uh, Utrecht. Um, ik ben het eigenlijk wel eens met wat die vorige sprekers uh, zeiden... maar ik wil er een uh, nieuw ding aan toevoegen. Uh, monetair zijn wij een soort Verenigde Staten van Europa... Uh, qua politiek zijn we een, uh, een bond van uh, onafhankelijke landen. En volgens mij, zolang je die uh, onduidelijkheid van wat Europa eigenlijk is... als je dat niet uit de weg ruimt, dan hou je dus deze ellende. De ene keer is het bijvoorbeeld Italië uh, die in de problemen zit. Hup, de hele eurozone is in de problemen. Mm -hmm. En volgens mij moet je eerst uh, gaan regelen... Wat Europa eigenlijk is. Ja. Nederland is uh, pak een beet 6% economisch gezien. Misschien 7% van de eurozone. Dat is vergelijkbaar met vroeger toen Nederland een volkomen soeverein land was. Uh, ja, laten we zeggen met, uh, met, met, met het Rijnmondgebied. Dat is ook 6-7% van de Nederlandse economie. En als het in Rotterdam moeilijk ging. Of in Utrecht waar ik dan woon. Maar dat is een wat kleiner gebied. Dan was niet heel Nederland in crisis. Nee. Als het is. Uh, Fout ging. Dus eerst moeten die dingen eens een keer duidelijk worden. Ja, ja. Wat wordt Europa? Dankjewel. Een ander, ja, een ander punt is ja. ook nog, vind ik dat uh, uh, wat een conservatieve politicus zei, Ruding: van je moet hervormen als, uh, als de zon schijnt. En niet, en, als als het, en niet als het zwaar weer is. Uh, dankjewel, uh, Stappen.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met Wim Herman van Lumelden. Hallo, ik ben het eens met de stelling. Want ik vind dat Nederland gezond moet zijn. En eh, dan kun je ook naar andere landen wijzen als je gezond bent. Als je zelf de begroting niet voor elkaar hebt, dan kun je ook geen eisen stellen. Dat was mijn mening. Dus gewoon doen, zegt u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Pieters uit Den Haag. Ik vind wel dat we er alles op alles moeten zetten om het begrotingstekort niet boven de 3% te laten uitstijgen. Maar daar staat tegenover dat ik vind dat we de miljarden steun die wij aan Griekenland gegeven hebben buiten beschouwing moeten laten. Want het is natuurlijk te gek als wij straks van de Europese Unie een boete krijgen omdat wij Griekenland uit de nood hebben geholpen. Ja, dat, dat zou dus in Brussel in ieder geval uit elkaar moeten houden. Dank u wel. Stam.NL, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag met Frank van der Valk. Zeg, ik ben het niet eens met de bestelling. Ik zou graag naar een sluitende begroting willen. Ik vind dat Rutte dat in ieder geval waar moet maken... om een keer op een 0% begrotingstekort uit te komen. En dat is hij ook verplicht aan de toekomst. Wij kunnen niet elk jaar 3% of meer bijlenen... als wat we met z'n allen verdienen. Dat gaat al jaren en jaren fout. En zijn staatsschuld wordt gewoon onbeheersbaar. Maar die Rutte die moet zijn verkiezingsbelofte waarmaken. En die moet gaan bezuinigen en niet gaan lasten verzwaren. En dat verschil... Dat zou ik hem graag persoonlijk uitleggen. Want dat dreigt wel, hè? Dat dreigt wel. Ja, en dat is juist zo verkeerd, want mensen durven nu helemaal niets meer uit te geven. En het gekke is, bij mijn buurman Sjors, daar staan buitenlandse mensen staan de tulpen en de jacinthebloemen te borsen. Hm. Waarvoor doen dat die Nederlanders niet? Ja. En dat moet, wij moeten gewoon met z'n allen weer eens een keer echt aan het werk. En dat, dat lijkt me of, als, als werk mensen niet zint of dan, of dan niks goed genoeg is. Waarvoor begraben we het werk niet op wat er ligt? En ja. gaan we dat gewoon doen. Dank u wel voor het bellen. Dit... Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Stam van Rooij. Hallo, Maas. zeg het maar. Hi. Uh, volgens mij zijn er twee problemen. Eén is het probleem dat de uh, immigranten bij ons het werk afnemen. Maar dat vind ik niet het probleem. Ja, u u, als hebt, net die meneer, u hebt net die meneer gehoord, die bij de buurman ja. staan staande mensen te werken... De, omdat de Nederlanders dat ja, dat dat dat het werk blijkbaar niet willen doen. Dat vind ik allemaal prima. Dat vind ik, vind ik fantastisch. Als zij gewoon wit werken, ziet ik het schitterend. Maar de praktijk is dat ze voor vier in werk en voor acht in zwart. En daar wordt volgens mij veel te weinig naar gekeken. Maar dat zijn dus die ik bazen dat die, bazen die, bazen dat, die dat mogelijk maken dan, toch? Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Ja. Je moet gewoon twee of drie keer per dag controleren bij hetzelfde bedrijf. Dan ben je okay. er vanaf. Tweede ding? Het tweede, tweede ding is dat ik vind dat Nederlanders, en met name de starters... die willen graag een huis kopen, maar ze kunnen niet. Want ze krijgen geen vaste aanstelling. Ja. Dat is een heel groot probleem. Ja. Ja. Uh, uh, ik merk in mijn familie... Nee, mijn dochter zit in het onderwijs al twee jaar. Ik krijg in augustus de ontslag. Wordt in januari waarschijnlijk aangenomen voor een jaarcontract. Ja. En dan hoeven ze lekker niet in vaste dienst te nemen. Ja, ja, ja. En dat is niet het enige waar ik, uh, het onderwijs, maar het gebeurt overal. En, en dat werkt... Als we daarna kijken, zijn we zo uit kunnen Iedereen zijn huisje kopen wanneer hij dat wil. Ja. ja, dat werkt door. Maar goed, aan de andere kant moet je als bedrijf natuurlijk ook uitkijken. dat je niet allemaal mensen in vaste dienst neemt die je dan weer moet ontslaan uiteindelijk. Tuurlijk, maar als je al weet van tevoren. dat je na drie maanden die mensen weer nodig hebt, eigenlijk al meteen nodig hebt, maar door kunstschepen ja. uh, mensen voor de klas hebt die heel tijdelijk uh, daar staan. Ja. Uh, als je ze maar drie maanden weer aan moet nemen, mag je ze niet meer moeten aannemen voor een jaar. Ja, ja. Nee, duidelijk, duidelijk punt, want het werkt inderdaad door naar de hypotheken en noem het allemaal maar. Dus dan zou je het op die manier weer vlot kunnen trekken. Stam.nl, goedemiddag. Jo, goedemiddag. Nou, ik vind veel te veel nadruk op financiële toestand. Gewoon uh, heel Europa heeft crisis. Dus geen 3%, maar 2% voor iedereen. En we zijn geen Verenigde Staten, want we hebben allemaal een andere taal en cultuur. En uh, te veel belang op uh, het monetaire gedoe in plaats van uh, welzijn... Geld is hartstikke belangrijk, maar we kunnen het niet eten. Dat ze moeten ons niet bemoeien met ons huishouden, onze economie. Ja. Met controle achteraf in ja, met het Europese parlement. Ik ben net zeer u in Europa. Ja, ja en dat ze bemoeien zich met onze glazenwassers enzovoort. Nou, ja. belachelijk. Dank u wel voor het bellen, mevrouw. Ja. We gaan snel terug naar Willem Vermeet, die heeft meegeluisterd. Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Maastricht. PvdA, prominent. Um, wat vond u het algemeen van de reacties? Nou ja, kijk, het, het gevoel is natuurlijk uh, één onzekerheid, uh, onduidelijkheid over de politiek, onduidelijkheid over de richting Europa uh, heen gaat. Ik vond ook wel een, een creatieve oplossing van die mevrouw over die staatslening. Ja. Dat idee is ook trouwens in, in uh, België is dat uitgevoerd voor een deel. Dat kan, dat is wel eerder gebeurd. W want dan haal je dus geld op? Ja, ja dat is eigenlijk je, je staatsschuld eigenlijk wegzetten bij je eigen bevolking tegen een aardige rente. Dat kan. Ja. Dat kan. Alleen dat Nederland is op het ogenblik, wat ik ook over die staatsschuld hoor... ja, we zitten wel met een probleem, onze staatsschuld loopt op. Dus je zal wat moeten doen. Naarmate onze staatsschuld oploopt, en dat wordt zoals vergeten... Uh, het is nu lage rente. Maar als de rente echt op gaat lopen, hebben we een groot probleem. Ja. De straat loopt op, rente kan oplopen. Ja, en dan uh, gaat het allemaal uit die schatkist. De, dat is een probleem. Eerst bellen die pleiten voor een, uh, dat de ondernemers de handen in elkaar slaan. En, en gewoon zeggen: van Nou, we maken een plan wat, uh, wat solide is voor de komende jaren. Hij noemde een termijn van vijf of tien jaar. En dan gewoon zeggen: Nou ja, dan ga je er misschien af en toe maar een beetje overheen. Over die 3 procent. Maar je weet aan het eind van de rit dat het allemaal, allemaal weer goed komt. Nou, feitelijk gebeurt dat hè, op de ogenblik. Uh, het ogenblik. Als de werkgevers en de werknemers, ik ben het met die meer eens, als die een plan gaan maken. Maken. Dat heet een sociaal akkoord in dit land, er wordt hard aan gewerkt. Dan is er in ieder geval perspectief en ook rust in het land. En ja, ik verwacht zelf, als ik kijk naar de economische situatie, ook in, de, in Amerika, en ik kijk naar China, dat moeten we toch de komende periode van hebben, daar trekt de economie aan. Dan zouden ja eind dit jaar uh, zou de economie ook kunnen aantrekken ja. en daar profiteer je in 2014 van. En dan kom je onder de drie uit en als er ook nog een mooi sociaal akkoord ligt waar we rust in de tent krijgen. Uh, dan komt het weer goed met dit land. Dus ik eindig eigenlijk positief. Ja, en, uh, ik wou er nog één ding aan toevoegen, want dat was een terechte opmerking denk ik, van een Bellen. die uh, citeerde Onno Ruding, oud-minister van Financiën... die zegt, je moet eigenlijk hervormen als de zon schijnt. Maar dat doen politici vaak niet, want dan geven ze het liever uit, cadeautjes. Uh, ja, ik weet er alles van. Ik heb in kabinetten gezeten en <laughs> onder Ruding heeft ook in kabinetten gezeten. Het is buitengewoon moeilijk uh, als de economie goed draait en je hebt een mooie economische groei en het, de schat is dicht vol... dan is het buitengewoon moeilijk om allerlei maatregelen te nemen. Ik heb er ook ervaring in. En dan, als je dan met maatregelen aankomt, zeggen de mensen... ja, waarom doe je dat nou? Ja. Het is nergens voor nodig. Ja. Ja, goed voor de toekomst. Ja, dat weet ik, maar leg dat maar zo uit. Ik ben het <laughs> helemaal, in mijn bed, helemaal mee eens, maar ik weet zelf ja. dat het niet gemakkelijk is. Nee, nee. goed. Nou, uh, u zei het al, uh, Dijsselbloem is niet te benijden. Uh, we wensen hem heel veel sterkte en uh, we komen u vast nog wel eens tegen... Uh, als het over dit onderwerp gaat, want we zijn er voorlopig nog niet uit. Dank, dank, je voor, dank voor nu, Willem Vermeend uh, van uh, de Universiteit van Maastricht. Hoogleraar Economie is hier daar. Um, ik kijk nog even op onze site, wat daar uh, gebeurt. Zo, na een half uurtje praten... Uh, bijna 900 mensen intussen gestemd. 33% is het eens met de stelling, 67% oneens. U kunt de hele middag blijven reageren via www.stand.nl. Elsbeth. Ja, ouders of kinderen die moeten voor hun ouders gaan zorgen... als, als die ouders hulp nodig worden, hebben omdat ze oud worden. Dat zegt uh, staatssecretaris Martin van Rijn. Dat heeft hij gezegd en daarmee krijgt hij heel veel commentaar. Zometeen bij met ons de gast. We hebben vragen voor hem van mensen uit het land. Die zeggen ja, maar als ik nou geen kinderen heb... of mijn kinderen willen helemaal niet voor me zorgen... of wil ik dat zelf eigenlijk wel... Die leggen we aan hem voor. Uh, hij gaat het land in binnenkort om dit allemaal toe te lichten. Maar hij begint dat uh, vandaag bij ons te doen. Als u nog vragen heeft, kunt u even naar ons twitteren. Bijvoorbeeld op uh, het Dit is de Dag. Uh, verder praten we ook over die voedselveiligheid. Is het misschien ook niet een beetje onze eigen schuld? Dat wij maar niet van plan zijn om gewoon te betalen voor voedsel wat het waard is. Ja. Daarover uh, eten ik eens theo boer. Vandaag hadden we natuurlijk weer de vis. Gisteren hadden we de eieren en eergisteren hadden we het paard. Nou ja, zo blijven we elke dag aan de gang. Misschien uh, hand in eigen boezem. En Nelly Vrijda, die stopt met acteren. Wat gaat ze nu doen?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 Bel Autotaalglas 0800 0828. Kom nu schapruimen bij Mako. Elvieve Haarproducten, 50% korting. Dit is Radio 1.